4 uur aan ook thuisen met het NOS-journaal.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 Nachtbrakers. Frank van der Lende. Goeie Nachtbrakers. En uh, ja, waar ik het, het vorige uur had over uh, vrijwilligerswerk, en uh, dat was uh, gisteren, ben ik heel actief geweest, vrijdag, waar ik vandaag eigenlijk alleen maar op bed heb gelegen. Was, uh, gisteravond had ik een feestje, een huisfeestje en uh, nou ja, er was uh, veel drank, gratis drank en ik heb eigenlijk als een ware nachtbraken echt een nacht gebruikt van 7 uur s'avonds tot en met 4 uur s'nachts heb ik uh, stug sigaretten gerookt en bijkjes gedronken en dat ging me niet in de koude kleren zitten en daardoor uh, lag ik vandaag werkelijk echt tot 6 uur op bed. Ik ben er even uit geweest om uh, een glas water te halen en even te plassen. Voor de rest heb ik echt als een soort marmot in mijn bed gelegen. Het was, uh, nou ja, ik, ik hoorde dat de zon een beetje had geschenen vandaag. Maar voor de rest heb ik helemaal niks meegekregen van de dag. Pas toen het weer een beetje aan het schemeren was, werd ik, uh, ja, werd ik wakker en deed ik de gordijnen open. En ik was uh, gisteren dus uh, nou, de hort op. En uh, ik fietste terug samen naar huis met een vriend van mij. En uh, we fietsten over de straat en het mooie was ook. We waren gewoon aan het fietsen en we hadden ook helemaal niet meer door dat er andere mensen om ons heen waren. We waren een beetje aan het bellen en een beetje vervelend aan het doen. En uh, ja, toen kwamen we thuis. Hij woont wat verderop. En toen zei we, laten we nog één biertje drinken. Dus uh, wij nog één biertje drinken. Om het uh, de avond goed af te sluiten en nog een sigaretje roken. Had ik dat biertje maar laten staan. Want wat voelde ik me broer, zeg. En uh, nu is eigenlijk mijn vraag, ja, want ja, ik heb dus geen, geen echte katertips. Ik heb gisteravond nog wel eventjes wat, wat, wat uh, glazen water gedronken. Ik denk van ja, misschien helpt dat nog een beetje. Maar uh, ja, dat, het mocht ook echt niet baten. En uh, ik heb nog wel gegeten zelfs ook volgens mij. Want ik denk altijd van ja, dan helpt dat wel. Mocht ook niet baten. Ik lag er helemaal vanaf en ik voelde hem echt hondsberoerd. En uh, ja om het nog erger te maken, uiteindelijk uh, ja, heb ik ook nog overgegeven vandaag. Het was echt, ik kreeg hem echt vol. Ik had hem echt vol te pakken. Maar ja, wat kan ik eraan doen dat ik de volgende keer niet zo kater heb? Help me, 0800-1121 met jouw katertips. Is dat, uh, nou ja, eieren met spek eten voordat je gaat slapen? Of gewoon echt glazen, glazen water? 0800-1121 of mailen nachtbrakers at bnn.nl En uh, om het, uh, ja, dit onderwerp voor dit komend uur een beetje kracht bij te zetten. De plaat van de twee grootste junkies van ons land. Herman Brood samen met uh, André Hazes en De Fles. Want ja, die, uh, ja...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 Laten op mijn prijken. Hij kon niet meer op z'n been staan. Voor mijn vader, om je op. Ik ben dan uh, net niet bezweken van de drank, maar uh, pff, het, uh, het hing er niet om, hoor. zie mijne. En het is natuurlijk wel bijna weer zondagochtend, dus misschien als je nu terug op de fiets zit uh, van het uitgaan... heb je deze tips al nodig, want ik ben op zoek naar goede katertips. Ik lag vandaag tot zes uh, uur, jawel... Zes uur in mijn bed en uh, uiteindelijk een beetje eten ging dan wel weer. Kroop ik wel weer een beetje op. Gewoon rustig aangedaan. En ja, dan ben ik natuurlijk zo acht minuten over vier helemaal het mannetje. Want mijn hele schema is omgedraaid. Mijn hele ritme is weg. Dus daarom uh, hier op Radio 1 in Nachtbrakers anti-katertips. En Willem, jij hebt een, uh, jij hebt een goede anti-katertip, hè? Ja, ik heb een goede anti -katertips. wat uh, Wat is jouw tip? Nou, het zijn eigenlijk al een hele, een hele oude, die is dan, uh, je ziet hem uh, vaak uh, simpel uh, staan op uh, Buddens En dan, uh, maar dan, dan staat er gewoon uh, kort op de bocht, uh, avoid hangovers, stay drunk. Ja, gewoon doordrinken. En uh, ja, maar uh, zo, zo moet je hem niet helemaal zien. Dat is oh. natuurlijk niet, uh, niet gezond voor je lichaam. Nee, maar dat hou je dus niet vol. Want je hebt mensen die gewoon echt enorme kater hebben en die pakken dan gewoon doen we weer een biertje ja. open en dan gaan ze weer verder. Dat kan je toch niet. Dat kan je lichaam toch ook niet aan. Nee, daarom, daarom heb ik een heb ik een betere. Oh. En dat is uh, als je uh, wakker wordt met de kater om dan een uh, uh, kop koffie te nemen met een uh, klein scheutje uh, rum er doorheen. <laughs> maar dat doe je toch eigenlijk gewoon hetzelfde. <laughs> ja ja ja ja, maar dat uh, ik zeg een klein schaaltje rumde door oh, okay. niet een flinke schuitje rumde door een klein scheutje rumde door oké okay. uh, of uh, een schudderhand te nemen met, uh, met een klein scheutje... wodka uh, door <laughs> op, uh, of of je neven oh maar dan doe je, je doet dat toch precies hetzelfde wat je eigenlijk zegt wat je niet moet doen dus doordrinken ja maar ik, ja, ik, zeg, ik zeg een klein scheutje. Ah, ja. en dan ook en dan ook niet uh, niet uh, niet, doorga niet doorgaan daarna. Nee, gewoon even eentje om weer een beetje dat level op pijl te krijgen, het alcohol level. En dan gewoon rustig aan. Wat, wat, wat eet je dan daarna na een koffie met vodka in de ochtend? Uh, uh, ja, je moet, wel, je moet er wel weer eten. Ja, ja. Maar wat dan bijvoorbeeld? Uh, ik zou er. Uh, God, hoe heet, hoe heet dat spul ook alweer? Uh, uh, uh, die, uh, die lekkere pizza uh, uh, koek uh, of, uh, En die kun je ook, uh, ook stoppen in de koffie. <laughs> oh en uh, die, uh, die lekkere uh, liga koeken met, uh, ik geloof dat het is ook met, uh, met rozijn. Uh, ja, met ik weet het ook. Je wilt die evergreens. Ja, ja, die, ja, die, ja, die evergreens. En uh, ja, die breek je dan door tweeën en die, uh, die sop je dan uh, in, in de koffie. En uh, je, moet, je moet er inderdaad wel uh, bij eten. Ja, want anders gaat het niet goed hoor. En, en ook, en, en ook daarna, daarna, en ook gewoon, uh, gewoon blijven uh, uh, blijven eten. Want, uh, uh, okay, je, je, moet, je moet van die kater af, hè? Ja, je lichaam moet herstellen, toch? Ja, je lichaam moet uh, inderdaad... Uh, je lichaam moet herstellen en daarom zeg, uh, zeg ik ook... Uh, daarna ook niet doorgaan met, uh, met, uh, met drinken. Nee. Uh, dat, uh, ja, als je de hele avond daarvoor hebt gedronken... Maar meest, meestal komt het ook, uh, ontstaat het ook als je allemaal dranken door elkaar uh, gedronken hebt. Hè? Dat is het grote gevaar. Dat is eigenlijk al een beetje van tevoren een anti-katertip. Hou het bij één drankje. En wat ik wel eens gelezen heb, is dat je vooral uh, dan lichte alcohol moet drinken. Dus je jenee, want er zit minder kleurstof in. En die tasten dan minder je hersenen aan, want dat droogt het nog meer uit. Ja en, de, en ja, en dat, en dat uh, zijn ook de dingen, die, uh, die stoffen die erdoor zitten. Ja. Uh, daar krijg je ook de hoofdpijn van. Ja, ik ga naar uh, nog meer tips. Uh, dankjewel voor het bellen, Willem. Oh ja, en, me, en met rode wijn is het, uh, is het waar je de hoofdpijn van krijgt uh, als, je, als, je er, als je er gevoelig uh, voor bent. Ja. Dat is uh, sulfiet. Ja, sulfiet, inderdaad. Dat maakt, je, dat maakt je nog zieker, eigenlijk. Ja, dus met, uh, met niet veel rode wijn uh, drinken. En een glas water ernaast. Dankjewel, Willem. Ja, ja precies. Precies. Fijne nacht nog en niet te veel drinken. Ga okay. gaan. Nee, dat, is het, dat doe ik niet. Ik heb het al. Okay. Doeg. Met mate door de koffie. Okay, <laughs> dag. Dag. Radio 1 Nachtbrakers. Frank Wanderland. BNN Nachtbrakers. Goedenacht, Guido. Goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, wat is jouw uh, anti -kater tip? Uh, nou, ik, uh, ik zat te luisteren en ja. ik moest denken aan uh, een lezing die ik een keer heb gehad over gevitaliseerd water. Oei, wat is dat? Um, dat is water wat door een, uh, door een bepaalde trechter gaat, waardoor het water een bepaalde beweging maakt. Ja. en uh, Waarmee uh, het water eigenlijk vitaliseert. Maar en is ja, het dan het zuiverder? Het <laughs> ja. Oké, okay, en dat helpt goed tegen een kater als je dat drinkt? Nou, um, een, een concentraat daarvan. Uh, die had die man in uh, kleine flesjes. En die vertelde het verhaal erbij dat als je uh, na elk biertje wat je drinkt even een glas water drinkt met uh, wat druppeltjes erin. Uh, dat je dan aan het einde van de avond een uur na, het maakt niet uit hoeveel biertjes je hebt gedronken, je gewoon naar huis kan rijden en alcoholtest kan doorstaan. Omdat het, dat water zo gespecialiseerd is, verdunt het meteen de alcohol in je bloed. Ja, nou, het is gevitaliseerd. Ja. Ja, ja... En ja dat, dat, maar hoe kom ik eraan, Guido? Hoe kom je eraan? Ja, ja nou, dat, dat kan je opzoeken. Over water. Ja, maar dat kan, nee, maar ik bedoel niet hoe jij eraan komt. Ik geloof wel dat het waar is. Nee, maar hoe kom ik aan dat water? Dat ik geen kater meer heb. Ja, nee... Kan dat, ik het kopen? Ja, ik, ik denk... Ja, toevallig uh, woont die man uh, vlakbij ons hier in het dorp. Ja. En ik kan langsgaan en daar uh, kan ik het verkrijgen. Maar uh, ja, de zijkers... Er zit hier in de buurt een sauna en die is ook aangesloten op zo'n systeem. Dus die maken er ook reclame mee. Van, kom bij onze sauna doen, want wij hebben gevitaliseerd water. Dus ook als je dit mee en als je het drinkt en noem maar op, uh, is dat overal goed voor. Ik weet niet of je wel eens van Imoto hebt gehoord? Nee. Nou, dat is een Japanner en die maakt foto's van uh, waterkristallen. En, oh. Ja, dat je een, uh, water een, een bepaalde energie geeft... Dan uh, geeft dat verschillende kristallen. Maar uh, drink jij dat water? Heb jij dat water thuis staan? Dus als jij uit bent geweest, drink jij dat water nee, voordat nee, je gaat nee, slapen? Nee, nee. Ik, uh, in de praktijk, ja, ik drink ook niet zoveel. Hè. Okay, maar wat maar, doe jij dan als je thuis komt en je denkt van... Ah shit, ik heb net een biertje te veel gedronken. Nee, water drinken, ja. Maar ik heb dat water ook niet altijd in huis. Ik heb dat een paar keer gehad. Ik heb het een keer aan mijn hond gegeven. Uh, <laughs> omdat het niet zo lekker was. En uh, dat, dat hielp. Nee, echt? Ja, echt. Oh, wat grappig zeg. Ja. Nee, ja, ja het, is, het is iets waar de, waar de moderne wetenschap ook nog niet helemaal bij komt. Maar er nee. zijn toch dingen die uh, ja, maar aangetoond zijn. Ik moet dus gewoon een fles gevitaliseerd water in huis halen en dan heb ik nooit meer last van een kater. Dat kan helpen, maar ja, voor meer dingen kan het helpen. Welke? Ja. Uh, wel en, en, en, je kan, en je kan auto rijden hè, daarna. Ja, maar dat geloof ik niet allemaal. Ja, nee, ja, ik heb het zelf ook nog niet... Uh, als jij dan maar, ja. een keer even uitprobeert, dan hoor ik wel of je weer terugbelt, want dan heb je het of gered of je zit in de bak of je bent ge... Nou ja, ik had het toevallig laatst erover met iemand, die gelooft het ook niet helemaal, dus het is wel de moeite waard om dat ja. te gaan uitzoeken, even te testen in de praktijk. <laughs> ja, hey, dankjewel voor deze tip, uh, Graag, uh, Guido. Ja. En een fijne nacht nog. Ja, ja. Oh ja, ook. één vraagje nog. Wat is je lievelingsdrankje qua alcohol, als je dan toch iets moet uitkiezen? Uh, shoef. Dus bier eigenlijk. Ja. Want ik heb, een, ik heb een klein dingetje gevonden. Luister even mee. Bier. Mensen die bier verkiezen zijn heel makkelijk in de omgang. Je bent niet pretentieus, wel spontaan en hebt veel zelfvertrouwen. Nou, huppakee. Dat uh, is uh, wat, wat een drankje over je zegt. Nou, prima. Hé, hey, dankjewel Gido voor het bellen. Fijne doe. nacht nog. Hé, hey, zelfde. Groetjes, roetjes. Bellen doe je naar 0800 1121 met jouw anti-katertips. Ik wil ze graag horen, want uh, ik heb ze nodig. Ik had vandaag... Oh, man. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat nooit meer. Dit is wasted. Het is Ik weet niet wat ik ga doen. Elke keer je de Oh, mijn hoofd is spinning En ik kan can't niet clearly right ik weet niet. Angus en Julia Stone bezingen dan uh, over de liefde aan um, Wasted. Maar ik was ook zo wasted dat ik uh, ja, de hele dag in bed heb gelegen met een, een enorme kater. <lacht> en dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer uh, mijn hele dag uh, verpesten omdat ik te veel heb gedronken. Ik wil anti-katertips van jou. En uh, je kan bellen 0800 1121 of mailen. Dat doe je naar nachtbrakers at bnn.nl. En Mark, jij hebt ook een, een anti-katertip, hè? Ja, ik heb er een, een aantal. Nou, Goeien... laten we bij het begin beginnen. Goeiedag. Nou, meestal, het klonk, jij zei ik ging naar een feestje en de drank was gratis. Ja, ja. Dat weet je eigenlijk al de hele dag voordat je er naartoe gaat. Zeker. Dus dan begin je met twee of drie goede maaltijden voordat je naar zo'n feestje gaat. Dat is gewoon brood en warm eten en noem maar op. Goede bodem leggen. goede bodem leggen, geen vet. Geen vet, maar juist wel vet toch? Want ik dacht nee. altijd dat het opnam. De nee, dat, dat uh, gaat juist moeilijk. Zeker met bier volgens mij. Ik ben er wel eens heel ziek van geweest. Uh, ik bedoel, uh, met mayonaise, als je, zoals voor voordat je gaat stappen, dat, uh, dat valt val de meeste mensen volgens mij niet goed. Maar daarna helpt maar ja. het wel? Want je zegt, ze zeggen wel van even een goede vette hap voordat je gaat slapen, helpt wel weer? <lacht> nou, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik hou er niet van, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Maar goed, Andere als, je tips. Goeie, als je dan die goede basis hebt gelegd, dan ga je gewoon die avond lekker zuipen. En dan uh, kom je thuis en dan drink je water tot je niet meer kan, uh, echt uh, maar wat een liter of zo, als je dat kunt. Maar, ja, maar je zit je al zo vol, moet. je zit al zo vol van de hele avond bier, wijn, wat dan ook ja, Het is geweldig als je de volgende dag opstaat, want het kater is gewoon een gevolg van uitrug ja. Je hebt echt veel minder last van als je de volgende dag opstaat. Dus als je het wel kan, dan ben je de volgende morgen de koning. Ja. En dan, uh, en dan gewoon s'morgens uh, opstaan met koffie. Ja, want koffie is ook wel goed, hè? hoor ik. Van, uh... Ja, dat is, maar volgens mij is het ook een beetje jezelf iets wijs maken, hoor. Maar goed, uh, maar het kan ook zijn dat je zo ziek bent dat je geen koffie kan verdragen en dan kan je beter thee nemen. Ja. Want dat heb ik ook wel vaak meegemaakt. Ik, dus, ik kon dus helemaal niks meer uh, tot me nemen, want water niet, niks niet. Maar ik denk als je echt gaat kokken... Dan ben je echt wel zoveel veel grenzen overgegaan qua kater, want dan heeft je lijf gewoon gezegd, ik, ik, ik trek het niet meer. Dus kokken is dus eigenlijk nog een graad erger dan een keer een goed, goede kater hebben. Ja nou ja, ik had het dus allebei. Jij ik was ook, vandaag dus, echt gewoon echt ziek. Ik was gewoon ziek van de drank. Ik had de, de, de ziekte van Heineken zeggen ze. Ja precies. Dus ja, daar nou, nou dan mag jij blij weten dat het eruit gegooid is door jou. Ja. Maar heb je niet een soort, niet een soort uh, wondermiddeltje? Dat je zegt van, oké, okay, je moet gewoon een banaan met pepermunt eten en dan is het weg. Ik noem maar iets. Nou, ik, ik heb wel eens gehoord dat, uh, ja, wel dingen kan je misschien beter niet zeggen op de radio. Zeg maar. Vol, ik wou als eens even reageren op vorige beller. Ik respecteer ieder, ieder mening, maar ik vind het echt schandalig als je op de radio dingen gaat zeggen... waardoor je misschien mensen de auto in... Uh, Laat gaan met, nou ja. een, met een veel drank om omdat hij een soort water uh, zou verkopen. Gevitaliseerd water. Kopen, ik, vond het, maar... ik vond het ook uh, gevaarlijk. Daarom zei ik van, ja, ik durf echt niet in de auto te stappen hoor. Ga jij maar in de auto. Of nee, maar kijk, het kijk, eerst uit? Nee, maar kijk, de, de, de, de mening van de man, dan kan ik niet bewijzen of ze er wel of er geen gelijk in heeft. Nee. Maar ik vind niet dat je het op de, op de radio kan gaan zeggen. Zodat je misschien mensen zo gek krijgt, oh, met uh, ja. En die ontzettend veel bier op te hebben en dan... Uh, <laughs> Met de auto gaan. Ja, en als je naar de radio luistert momenteel, dan zit je misschien wel in de auto met een drankje te veel op. En dan denk je van, oh, als ik dat water haal, kan ik gewoon... Uh, ja, ja, precies. Ik weet nog niet eens waar je het kan kopen, maar... Ik geloof wel dat er dingen mogelijk zijn die we, die we met z'n allen niet weten, hoor. Ja, je hebt ook katerpillen kan... en zo, volgens mij. Ja, maar het enge vond ik... Uh, ja, wat ik dan laatst hoorde, dat heel veel studenten zoveel paracetamol nemen tegen Kata. En dat is toch ook slechter van je leven, dan mensen zeggen... Al vroeger werd er vrij onschuldig gedaan over paracetamol, hè. Yeah. Dat schijnt niet helemaal terecht te zijn. Hey, ik heb er ook eentje ingegooid, uh, maar die komen er dus uit, yeah. Nee, oké, okay, kijk, stel, ik ga die moeilijk doen. Ik bedoel, wie ben ik, maar... Kijk, je hebt ook mensen die doen dat elke dag, of weet ik veel. Maar ik hoorde laatst in ieder geval dat paracetamol steeds veel minder onschuldig is dan men uh, En vitamine C helpt ook goed, toch? Mm, Om er weer bovenop ja, te komen. Ik weet het niet, er zijn zoveel indianenverhalen, vertellen ook dat uh, vitamine C zou je allemaal uitplassen, dat schijnt ook weer niet oh. waar te zijn. Ja, ik heb gisteravond nog niet. wel een uh, vitaminepil genomen met vitamine C, voordat ik ging slapen, dat had ik nog ja, wel bedacht. Je, ik denk altijd heel nuchter, hoe vaak doe je dit zo extreem. Ik denk niet dat je dit heel vaak gaat doen, want je voelt je echt niet gelukkig. Nee. Nee, maar daarom wil en, ik... Uh, ik ben niet van plan om het vaker zo uh, heftig en zo bon te maken, maar ja, ik denk ik van... Ik moet er ook wel vreselijk om lachen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja wat, soms gebeurt het toch gewoon. Ik zag gewoon echt dubbel ook, gisteravond. Dat heb ik nog nooit gehad. En, en ik moet ook eerlijk zeggen, persoonlijk vind ik altijd uh, soft alcoholisch veel lekkerder als je voor een doorzakavond dan wat sterker speelt. Ja, dan ben je zo snel dronken, hè? Ja, en dan, dan is het de volgende dag nog... Uh, poeh... Nog erger. Dankjewel voor het bellen, Mark, en voor je tips. Dus uh, goed eten, nou. zeg je eigenlijk. Volgens mij is dat gewoon het meest simpele, want je gaat van tevoren ook niet allerlei kunstgrepen uit. Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet, gewoon, uh, je moet gewoon goed eten en daarna lekker biertjes drinken. En water als je thuis bent. En, ja, en niet zoveel zuipen dat je sowieso geen plezier meer hebt. Nee, nee, nee. nee. Geniet maar drink met, met maten, zeggen ze. Oké. Okay. Ik ga een sigaretje roken, Goeiedag. Mark. Joe. Hoi, Jess. I'm De nieuwe van David Bowie, The Stars Are Out Tonight. Je luistert naar BNN, Nachtbrakers op Radio 1. En uh, altijd uh, zo rond de klok van half vijf ga ik even een sigaretje roken. Want ja, ik ben aan het werken en een rookpauze vind ik altijd wel fijn. Zeker als ik zo'n enorme kater heb van, uh, van gisteravond. Ja, daarom vraag ik ook om te bellen, anti 0800-1121. En uh, eigenlijk rook ik nooit zo heel veel als ik een enorme kater heb. Maar zo, nu is hij toch wel een beetje weggehaald, dus dan... Ja, dan kan ik wel weer een sigaretje roken. Um, en dat roken doe ik dan altijd met de mensen die ook s'nachts werken bij Radio 1. Dat is uh, vaste waarde. Dick, Dick. Hey, goedenacht. Goedenacht Frank. <laughs> nu heb nog een beetje, een beetje moe uit je ogen. En met uh, Charlie. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat klink jij opgewekt zeg. Verdorie. Hebben jullie voor mij goede uh, anti-kater tips? Want ik wilde er nooit meer zo bij liggen als vandaag. Nou, het beste is wel gewoon om alle je reserves weer aan te vullen. Dus heel veel fruit en vitamine C en water. Zeker als je nog dingen moet doen. En anders is het tip om uh, nog even een shotje van iets te nemen... en dan, dan weer daarmee verder te gaan. Nee, maar dat kan toch niet? Een shotje alcohol bedoel je, ja. toch? Dat is wel een beetje uitstel van executie. Ja. Maar als je niet, niet zoveel meer hoeft te doen die dag... dat je echt een brakke zondag hebt... Dan, ja, dan kan ik het echt iedereen aanraden. Maar als je echt dingen moet doen... dan is het echt een kwestie van zoveel mogelijk gezond eten en water... en Vitaminepillen. Heb je ook iets wat ik van tevoren kan doen? Want ik had toen net uh, uh, Mark aan de lijn. En die zei van ja, eet gewoon heel goed. Goede bodem leggen. En voor de rest, ja, drink niet te veel door elkaar. Is ook een tip die ik al te horen heb gekregen. Dat zijn op de avond zelf tips. Heb jij nog iets wat ik echt beter niet kan doen of juist wel kan doen... waar ik niet zo kateren heb. Dan komt even snel de wetenschapper bij mij naar boven. Want omdat je, als je zoveel drinkt... dan uh, scheiden je nieren te veel vocht af. Dus je plast veel meer dan dat eigenlijk goed voor je is. Mm -hmm. Dus het beste is gewoon... om heel veel water te gaan drinken. Want je hersenen die, die missen dan dat vocht. En daarom krijg je dus die knallende aan. Ja. Dus het is echt een zaak om gewoon nog eens veel water te gaan drinken. Zodat je lichaam waterniveau op peil blijft. En hoe zit het roken? Want ik rook dan, en als ik drink, rook ik veel meer. Dat is volgens mij ook niet echt bevorderlijk voor je kater. Volgens mij heeft dat niks mee te maken. Je kan wat last van je keel krijgen. Maar als jij een, een dag rookt terwijl je aan het werk bent... ja, of, dat maakt verder niet zo erg veel uit. Maar je hebt wel echt een ton van leren als je wakker wordt. En het is wel echt nog... De, de smaak in je mond is nog erger eigenlijk. Ja, dat dan weer wel. Als, als je normaal niet rookt... dan is, kan dat wel erger worden, maar... Het, of dat wel echt bijdraagt bij het katergevoel. Ja, ik rook altijd. Dus ik ben die labeleer wel gewend. <laughs> dat maakt voor ook niet nee. En jij Charlie, heb jij, uh, je staat lekker onder de lamp Want het is best wel koud buiten. Ik denk dat het zo ja, 5 graden is of zo. Het regent gelukkig niet. Het sneeuwt ook niet meer. Maar heb jij goede anti tips Als je thuis komt een uitsmijtertje bakken met heel veel kaas... Ja, wel vet eten dus, ja, als je thuiskomt. Ja, heel vet eten en dan uh, twee paracetamol eroverheen. Wow. Groot... Bij voorbaat al? Bij voorbaat en een groot glas water. En Dan sta je op als een zonnetje. Echt waar? Dat werkt bij jou. Ja. Heb jij nooit kraters? Jawel. <laughs> Ik ben je altijd blij al om een eitje te bakken s'nachts. Ja, want ze zeggen ook wel vet en zout. Zout houdt ook vocht vast. Dus als je dat weer neemt, dan zou dat ook weer beter moeten zijn. Heel veel kaas daarom. Ja, dat is wel een goede. Ja, het is lastig. Uh, jouw uh, anti-katertips naar 0801121. Mm. Hebben jullie nog, nog één super tip van vrienden of zo die altijd een rare, rare gewoonte hebben? Of zo die altijd iets nemen met sambal of zo? Of dat ze alles weer uitzweten? Oeh, nee, niet echt. Ik weet wel dat als je voordat je weggaat nog één Jägermeister drinkt, dat het altijd misgaat en dat dan niks meer haalt. Nooit doen. Nooit doen. En heb je, kan je je laatste kater nog herinneren? Um, ik ben een beetje brakjes nu. Oh, zeggen. echt? Ja, een klein beetje. <laughs> en wat heb je gedaan vanochtend? Heb je nog iets te genomen daarvoor? Uh, nee, nee. Vanochtend ben ik uh, na twee koppen koffie in de auto gestapt. En dat, okay. deed dat is ook wel goede koffie. Hè? Jij, Dick, heb jij de laatste katen? Staat hij nog goed voor de geest? Ik heb de ergste drie weken geleden, of vier weken geleden, gehad na carnaval. Mm. En uh, ging ik ook een item maken voor start. Een programma wat hierna komt op ja, radio, 1. inderdaad. En. Um, maar ja, goed, dan heb ik ook heel veel gedronken toen ik klaar was. Maar toen moest ik de volgende dag nog wel hier naar het Mediapark om te monteren. Yeah. En dan heb ik urenlang met een koptelefoon. En dan zit je alle van mensen aan elkaar te koppelen. En al die hoempapa muziek, dat snijdt dan als een mes door je hersenen yeah. heen. En hier bij het Mediapark, als je weer naar het station loopt... is een hele hoge trap met een brug die over de weg loopt. En ik was zo ontzettend brak dat ik uiteindelijk die trap weer afliep. En dat de lift werd gegaan. Nou, dat ik dat zat te knikken met mijn knieën. Dat ik echt moest, steun moest pakken aan, aan de leuning. Dat ik echt bij mezelf dacht van... Nee, Dick, dit is echt... Dit is too much. Gewoon ja. echt verschrikkelijk. Dat was echt de ergste die ik in vier jaar heb gehad. Cola helpt trouwens ook goed. Is dat zo? Het schiet opeens te binnen. Althans, het helpt mij altijd goed. Ja, met een shotje erin, of? Nee, niet zoals uh, mijn eerste bellen dit uur. Die zei van: ja joh, je moet gewoon een shotje bij je Suderas doen. Een shotje vodka. Ja. Of uh, een beetje rum in de koffie. Nou, dat vind ik niet meer erg dat je een kater hebt. Kom maar door met jouw tips. 0800-1121 of mailen naar ja En deze vrouw, die heeft, denk ik, volgens mij de hele leven last van katers gehad. Dit is Amy Winehouse met Rehab. I try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been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 Amy Winehouse en Rehab. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN. Radio 1. Goeiedag. Het, uh, ja, het gaat over katers en uh, wat je er eigenlijk tegen kan doen. Dus anti-katertips, kom maar door, 0800 -1 -1 -1. En Egbert, jij hebt uh, een goede tip, hè? Uh, ja. ja. Ik heb er eigenlijk ook wel twee. Eén om, uh, om het sowieso een beetje te voorkomen. Nou. Ja. Dat is gewoon voordat jij gaat twee glazen melk drinken. Voordat je uitgaat? Ging... Ja, voordat je uitgaat. Ja, want? Tenminste, dat deed ik vroeger. En dat hielp? Dat hielp, ik had nooit geen kater. Ja, is, en... is het niet met melk? Volgens mij heb ik het wel eens gelezen. Dat, het, dat je een soort extra uh, laagje. Ja, ik echt een geen laagje in je maag. Zo noemen ze dat dan, hè? Ja, ja dat weet ik niet. maar... zoals als je dus uh, vet gaat eten, dat je dus. Uh... Ja, dat drijft ook af. Ja, ja, dus dat is wel... Oh, oké. Okay. Twee glazen melk voordat ik, uh, voordat ik de ga. Ja, dat deed ik altijd. En ik had nooit geen last. En dus, uh, ik heb toch uh, behoorlijk uh, <laughs> wat tot mij genomen in, mijn, in die tijd dat ik uitging. Ja. De en, dan, en dan hielp, de help, hielp die uh, twee glazen melk? Ja, en als ik dat dus niet dronk, ja. dan begon ik s'morgens, als ik wakker werd... ...en ik had dus een onmiddellijke koppijn, dan dronk ik s'morgens gewoon datgene... ...waar ik de avond ervoor mee opgaan was, dronk ik één of twee glazen van... ...en dan was, binnen een half uur was mijn kater weg. Oh, dat is wel een goede inderdaad. Ah, misschien moet ik die toch eventjes uh, een keer meepakken En wat je nooit moet doen, nee? kan ik iedereen aanraden is gaan water drinken Omdat je dus uh, nadorst hebt, omdat je mond zo droog is Ja, ja, ja Ga nooit geen water drinken, Hoezo want die? je bent net zo dronken weer de avond tevoren. Hoezo? Dan heb je misschien wel plezier van, uh, ja. heb je misschien wel twee keer plezier voor hetzelfde geld Maar je wordt er heel slecht van Maar, maar, hel maar volgens mij, iedereen zegt van tegen mij, uh, drink water Dat moet je niet doen, absoluut niet Geloof het maar van mij, ik heb het meegemaakt. Ja, bij jou hielp het echt totaal niet? <laughs> nee, echt niet. <laughs> ik, had, uh, ik zat in militaire dienst en we hadden s'avonds. Uh, de avond hadden wij nog uh, een beetje. behoorlijk gedronken en heel veel bakhoortjes gedronken. En we stonden s'morgens op met een, uh, met een tong in de mond, we net een labreer. Ja. Dus zo droog als uh, die man uit Spanje in zijn achterwerk. En uh, dat was dus direct naar, die, naar, de, naar de badkamer te lopen, naar, naar de waszaal, en dat was direct met de mond onder die waterkraan. En we waren net zo dronk, net zoals we net zo'n avond volg waren met zalen. Dus, uh, dus dat en dat duidelijk... is me niet één keer, dat is me twee, twee of drie keer overgekomen, dus dat gebeurt mij niet meer. ik ga nooit geen water meer drinken. Maar jij zegt dus melk, twee glazen melk voordat je gaat? Ik dronk altijd twee, twee glazen, minimaal twee glazen, toch wel drie. Ja. Oh, melk voordat ik uitging en dan kon ik drinken, wat ik wou en ik had de dag erop, nergens geen last van. Ik ga het een keer proberen. Ik heb ook een tip binnengekregen op de mail. En uh, de, de, de, de dame uh, die zegt: yoghurt met honing en bananen, dat zuivert je lever. Moet oh, dat zou kunnen. Dus ook wel weer uh, zuiver. No ja, dat is wel zuiver, joh. Ja. Dat heb ik nooit uitgeprobeerd. Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik ga het melk een keer proberen. Dankjewel voor je tip, uh, Egbert. Nee, dank. En een fijne nacht nog. Joe, yes, joe. Uh, Dennis, jij hebt ook iets met bananen, hè? Uh, die ik moet eten. Dennis? Ja? Wat, wat is jouw uh, anti tip? Mijn tip is uh, uh, plezier na, drinken en twee banaan te eten. Wat ben je nee. allemaal aan het doen Dennis? Je klinkt heel ver weg. Oh, uh, ik ben nu aan het werk. Misschien uh, kom ik daardoor. Oké, okay, wat, wat, wat ben je aan het doen? Want ik hoor allemaal geluiden op de achtergrond. Wat voor werk doe je? Uh, ik werk in de haven man. Ah, en heb je niet gedronken? Uh, nee, nee, nee. nu nee. niet, nee. Nee, dat is niet verstandig. Maar jij zegt dus, uh, eet één of twee bananen. Eén of twee, ja. Dat kan echt helpen. Maar hoe dan? Wat, wat, wat doet het dan? Want dan krijg ik geen kater meer. Dat doe ik altijd. Ik heb bijna nooit kater. Maar doe je dat dan, dat uh, doe je dat dan voordat je gaat slapen of voordat je uitgaat? Uh, nee, uh, als je klaar bent met uitgaan, Dus uh, voor het slapen, ja. Oké. Okay, uh, maar heb je dan wel zin daarin? Want dan zit je maag toch ook helemaal vol en dan heb je zo'n zoete banaan. Ja, het is altijd beter als uh, kater, hè? Ja, absoluut. Oh, man. Maar heb jij wel, ja. heb je nog wel eens een kater, ondanks dat je altijd die bananen eet? Nee, nee nooit. Nooit meer. Oh, man, ik krijg dus allemaal geen... Al, uh, Dit dus doe ik al twee jaar en twee jaar heb, uh, ken ik geen kater meer. Wat fijn, zeg. Dus je kan gewoon drinken wat je wil als je daarna maar die bananen eet? Klopt, inderdaad. Misschien uh, het klinkt wel grappig, maar het is echt zo, hoor. Ja, ik onthoud. hem. Nee, maar wat ik zeg, ik ben heel blij met al die anti-katertips. Dan drink ik eerst gewoon twee glazen melk voordat ik uitga. En als ik terug ben, dan eet ik die twee bananen. oké. Okay. Dit is een goeie. dankjewel, je wel, Dennis. Oké, Hoi. Hoi. André, jij hebt weer een hele andere tip hè, voor uh, als ik een ja, kater heb. Ja. Ja. Maar ja, als ik het zo hoor denk ik dat ik gewoon een milkshake tussen het zuiver door, ja. door neem. Inderdaad! Een, banan een, ba een bananen -milkshake. Dan heb je gewoon uh, twee in één. Ja, maar um, ik doe uh, allemaal niet uh, van dat uh, hocus -pocus. Wat doe jij dan? Ik uh, blijf gewoon lekker in mijn bed liggen gewoon. En als ik een slokje nodig heb, neem ik een slokje gewoon water dan, of iets anders, of melk, of weet ik het. Maar dan neem je wel um, al een glas water of melk mee naar bed voordat je gaat slapen? Ja, ja. Gewoon naast je bed een flesje van het een of andere vocht. En um, kom er lekker uit als je er zin in hebt, gewoon pas als je je beter voelt. Ja, maar als je alleen maar blijft liggen, dan blijf je een beetje zo daarin hangen. Dat had ik vandaag dus heel erg. Ik bleef maar liggen, liggen, liggen, liggen. Ja, maar dat, moet je, dat moment moet je, weet je, je voelt je toch steeds weer beter en beter en beter. En, um, ja, lekker de dag van tevoren uh, nadenken van, oh ja, ik heb dat gedaan en dat gedaan. Het, het, weet je, als je gaat zuipen weet je wat er komt geworden. Nou, ja, take it, or leave it. Ja, je moet gewoon uh, de, de, de, je lot accepteren als je de avond ervoor flink ja. hebt gezopen. Ja, ja, ja, ja. Uh, en dat kan jij. Jij kan echt genieten van je kater eigenlijk. Jij denkt van, ik yeah. heb zo'n leuke avond yeah. gehad. Ja. Zwaar. ja. Ja, dat is mijn oplossing. Uh, <laughs> ja, <Wie> ze, <laughs> wie ze brand moet op de bladen zitten. zeg jij. Okay. Ja, dat is het. Maar dan lig je dus gewoon in je bed, alleen maar een beetje te liggen. Doe je dan wel de tv aan of zet je een muziekje op of gewoon liggen, liggen, liggen, slapen. Ja, precies, precies waar ik zin in heb gewoon. <laughs> ik doe vooral niet waar ik geen zin in heb. Of waar ik nog misselijker van word, vind ik het gewoon lekker bijkomen gewoon. Dus okay. Ik zou dan niets. Uh, Weet je, lekker eten als je er zin in hebt, lekker drinken. Maar zelf, blijf, blijf liggen tot je weer helemaal oké okay bent gewoon. gewoon. ervan genieten eigenlijk. Ja, zeker, zeker. O ook altijd, als ik weet dat ik op stap ga, gewoon dacht dag erna niks aan mijn hoofd gewoon. <laughs> Dan pleeg je gewoon de dag al helemaal vrij als je weet dat je de volgende avond... Uh... Ja, ja, zeker, zeker. Ja, dat vind ik een goede inderdaad. Ja, heb ik vandaag ook gedaan. Ik heb er gewoon van genoten dat ik die kater had. Ja. Nee, <laughs> ja. was ik iets te veel, dus ik was er echt, echt ziek van. Maar goed, dankjewel voor je belletje, André. Oké, okay, oké. Okay. En een fijne nacht nog. Joop. Yep. Gisteren, Friday night, and the night is still young. Je hoorde Wouter Hamel en Lucky Fonds met Girls in the City. Lekker een beetje een Beatles plaatje van, een, van Nederlandse bodem. Ja, en ik heb dus uh, uh, van, uh, van de Radio 1-medewerkers uh, hier uh, een glaasje gekregen. En het is, ja, met alle tips zo al bij elkaar, bananenmelk heb ik. Dus melk met een bananensmaakje. En uh, nou ja, uh, ik hoop dat het helpt tegen de kater. Elke week in uh, Nachtbrakers heb ik een, uh, een, een plaat die ik draai. Dus uh, nou ja, ik draai sowieso veel muziek. Uit de computer is het allemaal, uit de muziekcomputer. Maar elke week heb ik ook een echte vinylplaat. En deze keer uh, kon je kiezen op mijn Facebook. Doe ik altijd een, een poll. En dan kan je stemmen. En dit keer ging het tussen... Otis Redding, Dusty Springfield en Moses and the Firstborn. En uh, ja die laatste heeft gewonnen, Moses and the Firstborn. Het is een nieuw Nederlands bandje, maakt lekker een beetje rock'n'roll muziek. En ik heb uh, hier de plaat in mijn handen. Hij is net uitgebracht, het is dus wel leuk dat Nederlandse bandjes... sowieso heel veel nieuwe bandjes brengen gewoon hun album nog steeds uit op vinyl... Dat is weer ja, een beetje een nieuwe stijl. En zij hebben hem ook uitgebracht. Het is een grote, uh, ja, grote plaat. Blauw met daar op de voorkant Moses en de Firstborn. En op de achterkant wat erop staat op kant A en kant B. En uh, ik ga een nummer draaien van uh, kant A. Dat is nummer 4. En het is eigenlijk de hit van de jongens. En hij heet uh, I Got Skills. Live van Vinyl hier in Nachtbrakers. MUZIEK Facebook.com slash BNN Nachtbrakers. De vinylplaat van Moses en de Firstborn hoorde je dus ook echt van plaat. Want op het laatst hoorde je gewoon... Nog... En hij begon een beetje... En dat hoor je hier in Nachtbrakers uh, op, uh, op Radio 1. En uh, nog even in de muziekhoek blijven. Want ik was, uh, uh, afgelopen maandag was ik naar een uh, concert van de Killers in de Dome in Amsterdam Zuidoost. En uh, daar was ik naartoe. Groot fan was ik van ze vroeger. En ze waren weer terug in Nederland. En daar, uh, daar speelden ze dan hun nieuwe hits en hun oude hits. En daar stonden we dan met z'n allen. En hier hoor je ons meezingen. Klappen, iedereen uh, uit volle borst meezingen. En op een gegeven moment komt het er dan weer in. En het is toch wel mooi van een concertje dat je daar dan staat. En dat iedereen mee danst en springt je krijgt wel een saamhorigheidsgevoel. En toen ik daar stond dacht ik van... Ah, ik moet gewoon even in mijn radioprogramma... ook weer een plaatje van de beste mannen draaien. Want ze hebben zulke goede muziek gemaakt. Daarom nu Human van The Killers. De echte versie, dus niet de slechte opgenomen van het concert. Wat een fijne plaat. Dit is Human. I did my best to notice when the call came down. See ya. Dat is toch een beetje de vraag die je zelf stelt zo op zaterdagnacht... om twee minuten voor vijf. Ben ik een mens of ben ik een danser? En ik denk dat Luc meer een mens is. Uh, op dit moment zeker, ja. <laughs> je moet niet zo dansen, hè, of wel? Nee, sowieso niet zo heel erg, nee. nee. nee ik heb niet, niet per se hekel aan, hoor. Maar ik denk dat ik nu, ja, zeker nu, zo vroeg op de vroege ochtend... Ja. Maar als je uitgaat? Uh, ook wel, denk ik, ja. Ik ben minder, minder, meer, meer een mens dan een danser. Ja, heel ja. goed. Heel even kort, anti-katertip... Eh, uh, oei, anti-katertip. Oh, ook uh, uh, uh, okay, een hele goede, gewoon boterham met uh, uh, kaas en ei. Gebakken ei. Voortslapen slapen gaan? Nee, na. Nee, voortslapen slapen gaan, gewoon wat de water drinken, gewoon wat iedereen doet. Ja. Maar het gaat vooral, volgens mij, vooral wat je na het slapen doet, om, om je dan zo snel mogelijk vanaf. Ja, ja. Ja, ja ik... ik denk echt gebakken, gebakken ei, kaas, Start. mayonaise, of, ja maar goed vet, hè. Dus, niet, dus, dus geen, geen smeer, geen chips of zo. Uh, ook wel een hamburger of zo? Nee, ik zou echt laten bij een ei, dat is een beetje, dat is gewoon, dat is een beetje goed vet, dat je je... in mijn hoofd hoor. Ja, ja. Kan je <laughs> ja. je laatste kato nog herinneren? Eh, uh, nou jawel meestal ja, zich, ja, nou, ik heb niet zo'n hele zware kaart hoor. Ik, kon, uh, ik heb vandaag, vandaag tot zes uur in mijn bed gelegen. Ik hoorde het ja, nee. ja het, hey, het ging slecht. Ja, ja, soms heb je dat. Heb ook dat nog overgegeven? Ja. Ik had het ah, ja. alles, het hele <laughs> totaalpakketje van een kaart. Fiel is verkeerd of uh, had je gewoon echt veel? Ik heb heel veel goed ja? ja, ja, dat kan gebeuren. Ja, soms heb je dat. Het kan gebeuren. En, en het is weer een lesje. En ik las nog uh, op, uh, op de Twitter nog een, uh, een tip van eet dingetjes tussendoor. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb lekkere broodjes gegeten met, met, uh, met Om en om drinken is het beste volgens mij. Ja, water. Gewoon. bier, water, bier. Ja. Dat werkt het beste. Best. Graagig gaat wij het over eten hebben nu al. Want jij gaat het zo meteen ook over eten hebben. Over vieze dingen die je kunt eten. ga ik zo mee over vertellen.